zijn bomen op stroomkabels gevallen en is er in het noorden van het land op veel plaatsen geen stroom. Ook op het spoor in Tsjechië zijn veel problemen door omgevallen bomen. Centraal Europa heeft dit weekend te maken met veel meer regen dan gebruikelijk. In Polen werden vannacht twee dorpen geëvacueerd vanwege overstromingen. Ook in Slowakije en Oostenrijk worden overstromingen en aardverschuivingen verwacht. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook zijn afgelopen nacht zeker 14 doden gevallen... ...meldt persbureau AP op basis van de Palestijnse hulpdiensten. Elf mensen, onder wie drie vrouwen en vier kinderen, overleden bij een aanval op een huis in Gazastad. Onder het puin wordt naar meer slachtoffers gezocht. Bij een andere luchtaanval werd een tent met vluchtelingen geraakt. Daarbij werden drie mensen gedood. En vanochtend zou er een nieuwe aanval op Gazastad zijn geweest. Daarbij zouden nog eens vijf mensen zijn gedood. In het uitgaansgebied in Groningen is vannacht iemand neergestoken. Het gebeurde rond een uur of vijf in de Peperstraat. Het slachtoffer is ernstig gewond, zegt de politie. Er is een verdachte opgepakt, die zit vast en wordt verhoord. In de eerste divisie is Helmond Sport de verrassende nieuwe koploper. De Brabanders namen de eerste plek over van de Graafschap, dat in Doetinchem met 2-3 werd verslagen. Ook FC Den Bosch doet het goed. De ploeg won met 2-0 van Ado Den Haag, dat nu 17e staat.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 Dolly zelf. Dolly Parton. Dolly Parton. Ja, ja mooi. Ja. Ja. mooi die kan Dit wel was wel door. een hit, dat weet ik wel Dit was een hè. hele grote hit, ja. Nou, welkom bij het tweede uur van uh, uh, Goedemorgen Zandvoort. Het is vier minuten over elf. Uh, Af en toe een beetje rommelig, maar oh, dat komt ja, omdat ik goed, uh, uh, nog wel een klein beetje moet uh, hier en daar improviseren. improviseren. Maar goed, dat maakt helemaal niet uit. Dat maakt het programma alleen maar leuker. Maar het lukt aardig. Hè? Ja, zeker. het gaat voorlopig goed. Voorlopig. Hey, luister, wat vind jij van het uh, Circus Zandvoort, dat gebouw? Uh, ik vind het een uh, bijzonder verhaal op de verkeerde plek. Maar ik denk dat ik daar uh, een van de velen in ben. Nou, op het uh, YouTube-kanaal weet je dat ook weer. Ja. Ik wist niet eens het bestond. Ja. Uh, is uh, Circus voor uitgeroepen tot het lelijkste gebouw van Nederland? Ik heb het gezien. Heb je dat ja. gelezen? Nou, ik heb het gezien. He, kijkers van het kanaal konden gebouwen inzenden en daarna ja. stemmen op een en lijf de, van de, de, gebouwen. Die, die, die, uh, die uh, presentator van dat, uh, dat YouTube-verhaal is een hele leuke gozer. Ja. Die dat heel goed doet. En die is bij alle uh, lelijke gebouwen van Nederland geweest. Oké. Okay. En die kwam uiteindelijk ook natuurlijk in Zandvoort. Want ja. Uh, ja, er is best veel over te doen geweest... En het bestaat al twintig jaar, hè? Leidsman Om... Leidsman heet ja, ja. ja, leuke gozer. Ja, het bestaat al twintig jaar, inderdaad. Maar met uh, 28,8% van de stemmen was het gebouw ja. de absolute overwinnaar. Nou ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want en, het is natuurlijk uh, een, een afschuwelijk lelijk gebouw. Die ja, daar, die nou, daar het, niet hoort het, ho te staan. Nou, op zich is, vind ik het gebouw nog... Dat gaat nog wel, maar het, het staat daar niet natuurlijk. Nee. Ik bedoel, je moet het niet in een deel van de oudsland voortzetten. Nee. Uh, joh, nee, het, maar dit had aan de boulevard moeten staan. Aan gaan. de boulevard, inderdaad. Ja. Of uh, bij het circuit ergens in ja. de buurt. Maar uh, uh, ja, het gebouw op zich is wel. Uh, mensen praten er wel over, laat ik het zo zeggen. Ja, maar heb, heb, heb, heb, ik heb de, de, een, een interview gezien van de, uh, uh, hoe heet het, de man die het getekend heeft, die het ontworpen heeft. Uh -huh. En die heeft jaren daarna daar alleen maar last van gehad. Zoeters. Zoeters. Die ja, kreeg geen opdrachten meer. Is dat zo? Ja, ja die kreeg ja? geen opdrachten meer omdat hij oh. zo raar gebouwen heeft gemaakt. Ja. Dus iedereen, iedereen dacht, ja, die. Die moeten we niet hebben. Nee, dat begrijp ik. Ja, ja. Nou, nummer twee en drie waren de kattenrug in Tilburg. Die kijk ja. ik niet, ken je dat ook? Ik heb het gezien, ja. Oké, okay. en, ja. en de Neudeflat in, in Utrecht? Ja, dat vond ik wel meevallen, persoonlijk. Ja. Okay. Ik vind uh, in, in, uh, ergens in uh, het oosten heb je ook uh, een, een stadhuis, uh -huh. weet, wat uh, heel bijzonder is. Ja, ik hou wel van uh, rare gebouwen. Oké. Okay. Uh, ze moeten wel op een goede plek staan. Ja, ja, Weet je, als ja, je, ja, ja, ja. Of, uh, als je de, de, de Zuidas neemt in Amsterdam, ja, ja. waanzinnige panden. Ja, dat is prachtig. Ja. prachtige ja, het is wel mooie panden, ja, dat ja. klopt. Ja, ja. En, ja, en ja. dat past heel erg bij elkaar in, ja. in, uh, in, in de manier waarop dat, uh, dat uh, opgezet is. Nee, dat denk ik ook, ja, inderdaad. En, uh, ja. Hé, hey, luister, hier uh, naast ons, dat is het parkeertreintje daar... daar komt uh, vanaf 16 uh, september een sproetenbus te staan. Ja, heb ik begrepen, ja. En uh, die staat er, geloof ik, anderhalve week of zoiets. En, uh, en dan kan je je huid laten checken. Dan kun je je huid laten checken. Als jij een moedervlek hebt waarvan je denkt... van ja, daar moet toch een keer naar gekeken worden... Ja. dan kun je daarheen. Uh, maar heb jij zoiets? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik heb uh, geen weinig moedervlekken. Maar, nee. maar, ja, Vadervlekken? Uh, Vadervlekken wel, <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik zeg niet waar, maar... Uh, nee hoor, maar in ieder geval... Uh, ze, kunnen, ze kunnen natuurlijk uh, kwaadaardig zijn. Ja, en, ja, zeker. En uitgroeien tot huidkanker. Dus dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. Goed dat dat er is. Want uh, van de 60.000 ongeveer... hebben ze er uh, al uh, gecontroleerd. En uh, daar is toch zo'n uh, 12, 13 procent van... Uh, uh, zien ze toch dat het niet goed is. Moest er, ja. meer, er moet meer naar gekeken worden. Laat ik het is nou, dus de, me, de meest voorkomende uh, uh, kanker uh, ja. uh, die er is. Klopt, een, ja. Melodonome. En dan heb je de voorstadium. Ja. En het is een basin, ba, basinaal... Uh, nog wat? En dat, dat, dat, dat uh, komt vrij vaak voor. Ja, ja, en, uh, ja. Maar die moet je dan laten behandelen en ja. dan uh, bij dermatoloog. Ja, nou ja, goed, dat kan natuurlijk ook gebeuren omdat je veel in de zon zit. Uh, Zeker. Het zal in Zandvoort, uh, meer, in Zandvoort meer zijn dan, ja, uh, denk ik ook, ja. dan in Amsterdam drie hoog, ja. denk ik. Uh, dus, uh, nou ja, goed, uh, en ik kreeg weer een uitnodiging voor een coronaprik. Ja, die heb ik ook gekregen. Ja, maar ja. Doe jij het? Nee, ik denk het niet. Nee? nee? Ja, nee. ik denk het wel. Ja? Ja, ja, ik, heb ja. ik heb natuurlijk corona gehad. Ja, je hebt corona uh, gehad inderdaad, ja. Een vrij fikse manier. Ja. En dan, uh, ja, dan er toch anders tegenover. Denk. Ik heb er in het begin uh, heb ik er een uh, gehad, maar ja, daarna heb ik nooit meer, uh, ja, geen last gehad. En ik, ik heb er al drie gehad. Had. Toch mijn bedenkingen over, ja, de... de, de, de Achtergronden van, van, die, van die prikken. Nou, we zijn toch wel oud geworden ermee. Uh, ja, dat ben ik met je eens, maar uh, het heeft toch allemaal met geld te maken. En, uh, ja. Volgens mij zijn er mensen die er goed aan verdienen, laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja hopelijk wel, ja. ja. <laughs> dus wat dat betreft. He, je kunt beter Alzheimer hebben dan Parkinson. He, beter 10 bier vergeten te betalen dan ze omgooien. Goed, als we het over Goed, ja, Dat is een leuke. Nou ja, goed, uh, wat kunnen we meer vertellen over Zandvoort? Uh, we hebben natuurlijk de duinen. We hebben en, de duinen uh, en uh, ja, er komt weer een droge periode aan. Het is een aan. tijd geleden dat trouwens een grote duin brond was. Hè? Dat ja. is wel een tijd geleden. Ja, kan ik kan me heb... nog je, je, je, je, uit het verleden herinneren. Dat Toen heb ik ook een keer meegeholpen. Uh, een enorme stuk duin stond toen in de fik in, ja. in Noord. Ja. En uh, dat was de beste brand, moet ik zeggen. En toen heb ik hem meegeholpen om uh, het uit te slaan, zeg maar. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, uh, Carina is op pad geweest en die heeft gesproken met een boswachter. Met een gegeven... boswachter en die boswachters moeten natuurlijk in de gaten houden. Dat, er, uh, dat, er, ja, dat het allemaal uh, goed ja. voor elkaar komt. Ja. En dat er geen brand komt en dat er... Uh... Uh, dat ze daar... Uh, maar hoe uh, kunnen ze dat voorkomen? Dat gaat hij uitleggen. Dat gaat hij uitleggen, gaat uitleggen okay, ja. nou laten we daarna gaan luisteren. Helemaal he. goed. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Ik stap hier net uit uh, met de auto van boswachter van het Waternet. Zoals je hoort. En uh, we zijn nu in de waterleiding Duinen... Met boswachter van Waternet, Marcel Doornbos. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey en het onderwerp is eigenlijk uh, ja, de duinbranden. Maar met alle regen die we hebben gehad... vanaf eigenlijk al Nou, maart... zou je denken, waarom moeten we het over duinbranden hebben? Ja, het is een goede vraag. Dat zou, zou je wel denken, met alle regen die we gehad hebben... Maar dan nog, uh, ja, we merken door, door de, ja, dat we ook best wel een grote droogteperiode achter de rug hebben. We hebben prachtig weer gehad de afgelopen weken. Nou moet ik zeggen, gisteren fiets ik naar huis en dan heb ik heel uh, nat ja. geregeld. En dan denk ik, ja, we gaan we nu over het hebben? Maar toch, het kan ook heel snel verdampen het water. En dat zal niet iedereen zien in Zandvoort. Want je hebt echt natte duimvalleien die, die veel meer onder water blijven staan dan de afgelopen jaren. Maar de hogere gedeeltes, uh, ja, die kunnen toch best uh, flink droog uh, zijn. En door het natte, natte weer van het voorjaar... zie je ook dat de planten, de grassen, veel sneller groeien dan de afgelopen jaren. Dus dat levert ook weer meer biomassa... dus brandbare materialen op in uh, lange tijden verdroogde. Want uh, die grassen, wat je net ook vertelde toen we aan het rijden waren door de duinen... Uh, ja, daarbij verdampt het ook sneller, dus dan wordt het sneller droger, dat, uh, die, die beplanting. Ja, klopt. Uh, hoe groter de planten zijn uh, en de bomen, dus meer, meer verdamping. En bij de beide duinen heb je gewoon een relief, uh, dus nogmaals in de, in de lagere gedeelte zie je dan uh, het water blijven staan. Al verdampt het nu ook best wel vrij sneller. Juist in juist dit soort kommetjes waar we nu in staan, uh, daar wordt het warmer. Heeft dat dan ook weer met extra verdamping te maken? Ja, warmte zorgt natuurlijk ook voor, uh, voor, uh, voor verdamping. Dus uh, ja, dat, dat, wil ik, dat wil ik al mee. Het ziet er wel heel mooi groen uit hier. Alleen we zien nu ook een aantal takken bij elkaar staan. En daarom stopten we ook even. Want dit is dus gevaarlijk eigenlijk. Uh, uh, kinderen of, of volwassenen hebben hele mooie, hartstikke droge takken bij elkaar gezet. Als een soort hut. En dat is dus juist wat jullie niet heel graag zien. Nou. Uh, dubbel, aan ene kant juist wel. Want het zorgt dat de jeugd het gebied in komt samen met de ouders uh, ja, zo'n kwam uh, maken. En aan de andere kant, uh, als de mensen weg zijn, de jeugd weg is, dan kan het ook zo zijn dat het wel uh, ja, uitnodigd kan zijn om daar... Om de, om de, als dat gaat branden, dan gaat ja. het ook heel snel. Het zijn gewoon hele, hele droge takken die er ja. staan. Dus we proberen bij een aantal ingangen dat wel uh, ja, te faciliteren in de zin dat we daar wat takken laten liggen. Uh, maar in andere gebieden proberen het ook te laten versnipperen ja. of te verspreiden. Om, uh, ja, ja. Ook mensen die het niet goed gezien zijn. Ja. Dan moet ik zeggen dat, uh, dat het reuze meevalt. Ja. Maar we willen wel voorwaken, Want een ja. duinbrand kan heel snel gaan. Zeker met de wind die we nu voelen. Dan kan het wind ook gewoon extra zuurstof. En dan kan het wel met 25 km per uur kan een, een, een, een, ja, een brand zich verspreiden. Dus daar zijn we wel zeer waakzaam op. Oké. Okay. Goed. En uh, even over jou, want wat is jouw functie hier in dit gebied? Ja. Boswachter, dat klinkt al zo, uh, zo interessant en leuk, maar wat houdt dan het in voor dit gebied? Ja, ik ben zelf een coördinator van de boswachters, maar ik zit er wel heel dicht tegenaan. En uh, ja, waar we het nu over hebben, zijn we vooral uh, ja, we zijn van uh, de bewaking, zorgen dat het gebied uh, wordt gebruikt. En uh, ja, mensen niet uh, uh, al te gekke dingen gaan doen. En aan de andere kant, mensen ook informeren, of als ze mensen vragen hebben, toegangsvoorwaarden, dat mensen daar zich uh, zo goed mogelijk aan houden. Ja. 90% van de, de, van de natuurbranden uh, ja, komt door de mens. En met name door hem toch een stukje glas te uh, laten liggen of een, uh, of een peuk uh, in de rond te slingeren. Maar alleen we hebben hier wel een marshal dat we hier uh, heel veel publiek hebben. Uh, en ook uitkijk hebben met allerlei flats omheen. Bijvoorbeeld in ja. Zandvoort ook. Dus als er een brand is. Dan uh, uh, wordt het vrij snel gesignaleerd ja. en doorgegeven. En je ruikt het natuurlijk ook met, uh, met uh, de wind die hier ja. gewend zijn. Hoeveel duinbranden zijn er eigenlijk zo op jaarbasis of valt het hier wel mee? Nou, het valt hier reuze mee. Ook omdat het uh, uh, meer een natuurgebied is dan een recreatiegebied. Je ja. hebt recreatiegebieden bijvoorbeeld sparenbouwen dan mag je barbecuen. Hier mag je oh, ja. niet barbecuen. Uh, dat, uh, de laatste duinbrandjes die we hebben gehad, was voornamelijk in coronatijd. En dan in de tijd uh, dat uh, die lui uh, afstudeerden, ja, ja, ik weet niet uh, of, of ze daarmee veroordeeld, want ze, ja, die zochten natuurlijk ook een plekje om, ja. om feest te vieren. Ja, ja en dan, dan werd het vuur, het kamp of het, het barbecue, werd uiteindelijk dan ook toch wel een kampvuur werd, uh, werd niet voldoende geblust of ja. kon onvoldoende geblust worden, omdat het bij de ingangen was, en dan, dan, brandde, dan brandde echt wel uh, een, een, een, een, stukje, een stukje natuurgebied uh, af. En, en wat je zegt, van wat zijn dan de voorzorgsmaatregelen? Uh, graven jullie al kuilen om zeg maar branden tegen te kunnen houden, is dat er al, is dat er? of uh, bekijken jullie het op dat moment hoe je dat doet? Ja, kijk, op dat moment verder, uh, zal het ook weer overvallen, natuurlijk in die coronatijd. En dan uh, hebben we nu nog steeds uh, uh, in tijden waar we denken, van nou nu, nu zou iets kunnen gebeuren, dan hebben we ook later diensten met, uh, met de borstwachters. We plannen een aantal late diensten in. En voor de rest hier, waar we nu zijn, ik zal even stoppen. Hier zie je ook allemaal uh, watergangen. Ja. Uh, het zijn allemaal waterwindkanalen. Dat zijn eigenlijk natuurlijke stoppers al: natuurlijke brandgangen waar het brand niet overheen kan, ja. uh, kan komen. En daarbij hebben we ook met, uh, met de brandweer uh, een hele brandkaart uh, hebben we van het hele gebied in kaart gebracht. Daar zijn ook bijvoorbeeld satellietbeelden bij gebruikt. En dan kan je zien wat de waar de brandbare stoffen zijn. Een duindoren uh, waar het uh, brand bijvoorbeeld op een andere manier en een andere snelheid dan, uh, dan, het, dan het gras of het helm of het riet. Dus we proberen zo met, uh, met zoveel mogelijk informatie in de voorkant te winnen. Uh, dat als er een brand is op een bepaalde plek, op samen met de brandweer, vroeger noemen ze ook het motorkapoverleg, het eerste overleg, oh, te kijken van waar is het, wat is kwetsbaar, en daar heb je natuurlijk de boswachters voor nodig, want die hebben ook gewoon op die plek uh, de kennis en het samen met de kennis van de brandweer, en dat oefenen we ook een paar keer per jaar, uh, wij proberen zo goed mogelijk met elkaar voor te bereiden. Ja. Ja. We hebben natuurlijk ook te maken, want de herten staan nu op een droge greppel van, uh, waar normaal gesproken water uh, in staat, ten beveel ja. van, uh, van het drinkwater. Alleen omdat het water al zo'n tijdje erin staat, dan ze één keer in de zoveel jaar halen ze de, de bodem halen ze, daar de, uh, maken ze daar het slip halen ze weer weg. Oh ja. Waardoor het weer voor het drinkwaterproces weer helemaal up-to-date is. En je ziet de herten maken er wel gebruik van, want die zoeken toch uh, ja, de, de lekkere dingetjes die er misschien uh, ja. onder, onder het water nog zaten aan planten of wat dan ook. Maar er moet dus nu een luik open om het water weer de in te laten stromen. Ja, ja, alles kan gereguleerd worden. Uh, alle bakken die je hier ziet, uh, kunnen individueel kunnen ze gereguleerd worden. Ja. En deze bak, uh, nou, je kan het ook wel zien, de, de bodem uh, ja, die, die moet uh, afgegraven worden. En zodra het gebeurd is, dan uh, zal, zal dat worden afgevoerd uit het gebied. En dan, uh, ja, dan wordt het weer helemaal klaargemaakt voor de. Uh, zodat we de Amsterdamers gewoon en Veststreek weer kunnen voorzien van schoon drinkwater. Sta je niet bij stil als je zo hier langs ook, denkt je... Jeetje, wat een droogte. Ja, ja. <laughs> maar uh, jullie willen ook natuurlijk, uh, wat je net zei... naast de natuur beschermen, ook alle installaties beschermen als er brand is. Ja, absoluut. Want ergens, uh, hoewel we het met z'n allen wel zien als een groot natuurgebied... Uh, heeft het ook ten doel om uh, um vooral drinkwater te produceren ja. voor... Uh, ja, ik weet niet precies hoeveel, maar meer dan een miljoen uh, mensen of huishoudens in uh, Amsterdam-Gooi en Vechtstreek. En dus tijdens een natuurbrand is natuurlijk ook prioriteit nummer één om al onze installaties uh, te beschermen. Ja. Dus we hebben een heel crisisteam uh, bij, bij Waternet, een eigen meldkamer. Dat als er iets gebeurt, uh, staat alles in protocollen, staat het verankerd. Om te zorgen dat uh, ja, de productie uh, en het drinkwater uh, ja, gewoon uh, ja, veilig blijft. Stel, ik wandel hier en ik zie een duimbrand, dan is het gewoon een kwestie van 112 bellen. Absoluut, 112 bellen. Uh, als het kan, uh, je locatie zo goed mogen doorgeven. Nu kan het ook zo zijn, nu is het ook zo, dat als je 112 belt, kunnen ze meteen je locatie zien. Dus, Echt? Ja, dus uh, zeker als je aanstaat, maar ook als je niet aanstaat, dan kunnen ze dat zien bij bepaalde meldingen. Oh. Dus bij zo'n melding hebben ze dan het recht om daarna te kijken. Ja. Dus in noodsituaties, uh, je breekt je been bijvoorbeeld... of je wordt ingestoot door een brand om ja. bij het onderwerp te zijn. Dan hebben ze de bevoegdheid om te kijken... omdat het dan een mensenreddende handeling is. Ja, want ik zou nu ook niet weten... om hoe ik moet vertellen waar ik nu ben. Nee, nee uh, geef gewoon, uh, maak er een foto van bijvoorbeeld uh, en, en ga weg bij die brand. Ja. Ga niet denken van uh, ik blijf hierbij, want ik ben de eerste. Ik kan vertellen hoe het zich vordert mm -hmm. of, of ontwikkelt. Nee, lopen van weg en zorg uh, ja, dat je met de goede windrichting uh, gaat. Niet dat je voor de wind uitloopt, dat oh, ja. de brand achter je aangaat. Oh, ja, ja. Dus probeer daar rekening te houden. Als je daar aan denkt, maar het voornaamste is melden. Uh, weglopen van uh, de haat en laat het dan de hulpinstanties over. Nou, hartstikke bedankt. Heel duidelijk verhaal. Ja. En uh, nou, zoals ik nu zie, zie ik geen brand. Ik zie een prachtige dag. Ik ruik niks. Dus uh, qua brand lucht. Het is gewoon een prachtige dag. En ik wil je bedanken ook voor deze hele mooie rit door dit prachtige gebied. Dankjewel, Karina. Nou, ja, graag gedaan. Dankjewel. Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, het geluid van Zandvoort. Dat mogen duidelijk zijn. En uh, ja, we, we, we gaan gewoon door. We doen nog even een liedje. En daarna gaan we praten met uh, een gast Hans Drost van het uh, Strandschaaktoernooi. wat vorig weekend is geweest. En uh, nou, het gaat helemaal goed komen. Ja, wat gaan we doen, Fritwood Mac begrepen? Frito Mac met ah, de chain. Altijd goed. goed. Altijd goed. jullie koffie? Ja, Vliet Ja, dit leek een oh, beetje op Vliet Hoemek. Die kennen wij nog uit onze, ja, uit onze ja, jeugd. Een uh, geweldige groep, hè? Meer dan geweldig, ja. Ja, mooie, ja. mooie, mooie, mooie songs gemaakt. Ja. Goed, inmiddels zijn dus, aangeschoven uh, uh, Hans Drost en Olaf Kliteur. Allebei ja. van de Zandvoortse Schaakvereniging, he, neem ik aan. Ja, correctisch, ja, Tjes ik... Soceire. Sorry, wat, wat zeg je? Yes, oh, kijk eens aan. Kijk, eens. Ja. De Zandvoortse Schaakclub die bestaat al 35 jaar niet meer. Oh, en, en hoe heet dat nu precies dan? Chess Society. Chess Sanctum. Society. Ja, we zijn op de Engels ja. toegegaan. Dure, de, chique, ja, deur, de chique, de chique toe. naam is dat. <laughs> en jullie hebben vorige week, hoe uh, was dat vorige week? Ja, 8 september hebben jullie een groot toernooi gehad. Hè? Ja, open zondag. ja, en dat was uh, niet voor de eerste keer, want dat was, ik dacht ik, al de 27e. 27, uh, we hebben twee, ja. twee strandtoernooien uh, eigenlijk, twee grote open toernooien. Ja. Eén standaard met hemelvaartdag, het Loewe Blok toernooi. Uh -huh. En altijd ja, eind augustus, begin september. We kijken tegenwoordig ook naar de Grand Prix. Uh, wanneer we het kunnen doen. Uh, ja, dat is dan een zomertoernooi. En uh, dat was voor de 27 e keer. 17, ja. In Meijer In Zee, ja. hè? Ja, bij Meijer ja. Ja, in de stroomtent. Ja, die hebben natuurlijk die extra party tent. Dus daar kunnen we, oh, ja. kunnen we zitten kijken. Je moet natuurlijk op slecht weer ook rekenen. Ja. Dus, uh, dat je het maanden van tevoren organiseert. Mm -hmm. Dus daar zitten we keurig uit. Ja, we hadden ja. het net al even over ons, want hoeveel ja. deelnemers waren er nu? Er waren er nu 66. 66. er waren er veel meer aanmeldingen. Maar een aantal mensen die hebben nog op tijd afgezegd, keurig netjes. En er zijn er een aantal die zijn gewoon niet komen opdagen. En dat zijn mensen allemaal uit Zandvoort? Of nee, hoor, uit de, nee, nee, nee, nee de, de deelnemers die komen uit de hele regio. Soms landelijk, cel, soms zelfs uh, internationaal. Als voorbeeldje, de afgelopen zondag speelde ik tegen een Oekraïner. Oh, leuk. Ik heb al tegen een Belg gespeeld. En uh, oh. af en toe een verdwaalde Duitser die uh, opkomt ja, ja, spelen. Ja, dat is hoofdzakelijk allemaal uit de regio en dan misschien nog het meeste uit Noord-Holland, denk ik. Oh, ja, Noord-Holland, Hulligom, zo die komen erop. En dan is het uh, 25 minuten spelen. Ja. Per, per ronde? Per, ronde, persoon, per, persoon, per persoon. partij. En, ja. en hoe, hoe kan je nou zien wanneer uh, uh, zeg maar een partij niet afgelopen is en uh, je, de 25 minuten zijn om? Wie, wie heeft dan nou, gewonnen? Dat is, dat is heel simpel, want we spelen met een klok. Okay. We spelen met een digitale klok. Ik druk hem in en dan loopt de tijd van mijn tegenstander. Loopt. Drukt hij hem in, dan loopt mijn tijd. Dus die loopt gelijk naar beneden. En degene die, op, uh, die zijn tijd verstreken is, die verliest gewoon. Oh, nou, was, meestal wordt het voor die tijd wel beslist ja, hoor, door ja. een mat of uh, dat, ja. dat soort dingen. Maar degene die dus uh, door zijn klok gaat, ja. Ja, die, uh, die, ja. die, uh, die ja. verliest gewoon. En dat Zelf, heet of, zelfs dat, als hij gewoon staat. Zelfs, dat ja. dat ja. heet dan een rapid toernooi, ja, ja, ja, dus, ja, ja, ja, we kennen ja. eigenlijk met schaken we ja, drie verschillende tempi. We hebben snelschaak. Ja, Snel of, uh, of blitz noemen we dat wel. Uh -huh. Dat is uh, een tijdje met rond de vijf minuten bedenktijd. Ja. Dan hebben we dit tempo, rapid, 20, 25 minuten. En dan natuurlijk de gewone partijen waar je uh, ja, uh, twee uur voor veertig zetten hebt. Ja, soort, ja, ja, dat ja. ja. Soort, uh, ja. Ja, is dus echt tot de avond of middag van de partij. Ja. Mm. Hey, die ja. Chester Society, die, uh, dat is het verlengde van de Schaakclub ja, ja, ja. Want die bestaat toch al heel lang, nee. volgens mij. Hè? Nee, die bestaat al heel lang niet meer. Nee, die nee, bestaat nee. niet meer. Maar hij is opgericht die... in 1930. Ja. Ja. Okay. Ja, dat ja. Ik, ja, dat, ja, dat bedoel ik eigenlijk. Dus, in Zalvoort. Uh, dus de Sanford het is in 1930 uh, opgericht ja. en okay. wij uh, in 1990. Okay. 1990 ja. Chester ja. Society. Ja. En ja. we hebben een tijdje naast elkaar uh, geleefd nog. Ja. Oh, dat waren twee clubs. Ja, ja, ja. We waren een afsplitsing. en we hebben, ook, we hebben ook weer geprobeerd in de tijd om, uh, nou ja, om weer samen te gaan. En ja, het ongelukkige was dat uh, Jan Berghout, waar we nu nog steeds de wisselbeker van uh, het afgelopen toernooi ja. naar nou hebben... Jan Berghout was toen voorzitter van de Zoon Schaakclub en ik was voorzitter van Chess uh, van Society samen met Hans in het bestuur. En we waren eigenlijk heel ver met een, uh, ja, een samengang uh, weer met de fusie. Ja, ja, uh, alleen, nou ja, toen uh, overleed Jan uh, plotseling. Wow. Uh, en toen was eigenlijk van hun kant ook de, ja, de, de, de hele drive uh, eruit. Ja. Dus toen zijn we apart doorgegaan. En toen is de stand- het schakelen we eindelijk ja, langzamer zeker Door, uh, langzaam ter ziel ja, gegaan. En ja. uh, nou ja, de laatste, dat waren dus eigenlijk ook weer goede contacten... Het was hun verzoek uh, om uh, nou ja, dat wij in ieder geval de toernooi uh, uh, over wilden nemen, ja. uh, omdat dat toch zo'n lange traditie was, want het Louis Blok toernooi op Hemelvaart is nog veel ouder, dat is al rond de 40 jaar oh, dat, dat, dat er gebeurt. Ja. Ja. Volgens mij is dat in 1980 met het 50 jaar bestaan van de Zon van de voor het eerst nog georganiseerd. Mm -hmm. Ja, dus dat is een prachtige traditie. Ja. En, uh, dus wij zetten dat voort. Oké, okay. en hoeveel leden hebben jullie in de Chester Society nu? 22. 22. 22, okay. 22 ja. is, is dat wel meer geweest? Of, uh, nou, ietsje meer of geweest. Ronde, iets meer geweest. We doen altijd een beetje. Ja. En het zijn ja. allemaal Zantwoorders. Nee, nee. Met name de sterkere spelers komen uh, <coughs> vaak wat verder weg. En we hebben zo'n clubje Zandvoorters. Dus, nou, daar hebben we gisteravond ook de ledenvergadering weer mee gehad. En dat komt dan uh, wel uit Zandvoort. Maar ja. relatief schaken er vrij weinig mensen nog in. Uh, in ja, dat is dus, jammer. We ontzettend. zijn wel bezig dus, dus daar, Meteen de oproep, mochten er mensen zijn. Die kunnen schaken, ook al is het huistuin en keukenschaak, kom gewoon kijken. Je hoeft niet sterk te zijn, je hoeft geen grootmeester te zijn, je hoeft geen hoge rating te hebben. Kom gewoon, dat is hartstikke gezellig. Er wordt nooit met het mes op tafel gespeeld of wat ook. Het is een gezellige clubpie. En waar zitten jullie dan? In de blauwe trim of niet? Ja, kijk, dat is een probleem op zich. Of een probleem. Uh, wij speelden altijd in het gemeenschapshuis. Ja. Dat is opgeheven. Toen kwam de blauwe trend daarvoor in de klopt, plaats. Ja. Nou, dat ging een aantal jaren goed. Tot eigenlijk afgelopen jaar. Uh, er is een beheerder die niet altijd open is. Die niet open wil zijn soms. omdat mm. voor ja, omzet. Uh, kijk, ja. als je een klein clubje hebt. En je zit er met twaalf man. En hij moet open gaan. Dan loont dat ja, niet. Klopt. Dus ja. aan de ene ja. kant is dat nog wel te begrijpen. Uh, we zijn gelukkig flexibel genoeg. We hebben een andere speellocatie. En dat is bijvoorbeeld in de katholieke kerk. Oké, okay. oké. een okay, mooi ja. zaaltje. Ja. Hartstikke mooi zaaltje. Voorin, hè? Uh, bij de ingang. Ja. Ja, de klok, ja. Ja. Het nadeel is dat je daar natuurlijk voor je eigen koffie, thee, limonade, ja. bier uh, moet zorgen. Maar goed, dat is, uh, ja, dat is loopt ook het, geregeld. Dat loopt het perfect Hebben ja. ja. Ja. Ja. Ja. jullie uh, Van de kind af aan uh, uh, zijn jullie aan het schaken? Wanneer begint dat? Ja, nou ja. Je, je kan op op zes, op vijf, ja. op, op vier. Tegenwoordig eh, vier, vijf jaar kan het al beginnen. Ja, ja. Ik zelf, ik heb het op mijn twaalfde geleerd. Dus, ja, als je het in de huidige tijd bij jeugd neerzet, is dat vrij laat. Eigenlijk. Maar u bent de grootmeester. Nu. Nee hoor, nee hoor, nee, nee, nee, nee hoor. Ik ben, ik zeg altijd een redelijk sterke amateur om het zo maar. Okay, te ja. Oké. Okay. En, ja. ik, en ik ben een gemiddelde clubschaker. Oké. Okay. En, en jullie, maar jullie doen niet mee aan het uh, tatastieltoernooi. toernooi? Ja, ja, ja. Oh, ik wel, het, ja, ja, ik heb jaren ja. mee gespeeld. Oh, wat leuk. Ja, ja. ja. ja Dat is natuurlijk een groot toernooi. Ook, ook, ook nee. toen het ja. nog chorus heette, of het gewoon hoogovers. Hoogoverschakentoernooi. Ja. Ja, ja. Nee, ik heb jarenlang ja. meegedaan. Ja. Alleen sinds uh, de corona heb ik het niet meer gedaan. Nee, nee, oké. Okay. Want nee, nou. het, kijk, corona was sowieso al natuurlijk een dooddoener. Het jaar erop was de griep. Vaccine, of vaccin, griepvirus, dat ging daar rond. Ik dacht, nou, dan ga ik er ook niet in zitten. Dus dat was niet aanlokkelijk. Dus ik heb nu twee jaar niet meer gespeeld. Ja. Maar, ja, toevallig maar. was ik dit jaar of vorig jaar, was ik reed daar langs, zeg maar, in Wijk aan ja. ja, ja. Een groot opgepakt daar, hè? He. Ja, ja, dat is zo. Dus ja, ik zou ook eigenlijk, uh, iedere, uh, iedere clubschaker zou er minimaal uh, één keer mee ja. gedaan uh, moeten hebben. Ja. Ik heb zelf uh, ook heel veel uh, gedaan. Uh, uh. We praat wel al over vijftien jaar terug voor het laatst. Maar uh, ja, het is een. Ik heb het zelfs daar tot, tot groep 2 van de kampen nog weten te schoppen. Oké. Okay. Maar het is een enorm evenement uh, ja. en het is inderdaad voor alle niveaus uh, wat je speelt uh, in. Ja. Uh, over negen verschillende klassen. Mm -hmm. En je kunt dus promoveren en degenderen. Ja. Het, is, het is gewoon hartstikke leuk. Ja. Het is, oh, het is, het is misschien ja. niet het grootste toernooi ter wereld... maar wel een van de ja, grotere. Ja, groter, en, het, ja. en, het, en het is uniek... want je zit wel bij de grootmeesters. Die spelen dan... Hè, de kansels, ja, ja, ja. vroeger de Timmans... En, ja, ja, ja, zijn ja, ja, ja, ja, ja. Die spelen op een podium... maar je kunt als amateur schaken in de zaal... tussen ook ja. zien spelen. Ja. En, dan en dan hoe... Dan staat, er staan allemaal monitoren die de mm -hmm. partijen volgen. Dus je, je kunt gewoon kijken, kijken wat de grootmeesters allemaal ja, doen. En hoe staat het uh, strandschaaktoernooi uh, uh, op, op de kaart? Als, als bekend of als ja, uh, regionaal zeg maar, ja? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar landelijk ook. Ja. Ja, ja, ja. Ja, het, staat, ja. kijk, het komt op een website van, van de bond, van de schaakbond. Mm -hmm. dus daarom heb je ook mensen uit heel Nederland. Ja. Alleen de hoofdzaak komt wel uit de regio, maar uh, het is bekend. Ja, okay. ja, het is echt zijn schakers speciale mensen? Ja, hartstikke. Anders soort mensen. <laughs> ja, nou, het leuke is, je hebt natuurlijk. Uh, uh, iedereen denkt altijd dat je er super intelligent voor moet zijn. Of met, met wiskunde. Mm -hmm. uh, uh, het helpt wel mee, hoor. Maar dat gaat ja, altijd ja, nou ja, Het is eigenlijk. Uh, verbaas je soms van bepaalde mensen. Dat, ze, dat klinkt een beetje oneerbiedig, maar dat ze goed kunnen schaken. <laughs> uh, maar ja, je komt van alles tegen. Van uh, artsen, piloten. Tot. Ja, uh, ja gewoon. Uh, eh, uh, mensen waar je denkt van denkt dat die zo goed kan spelen en dat die ook nog op hoog niveau dan dat, dat ja, kan spelen. Soms, ja. Maar hebben, hebben jullie de indruk dat kinderen bijvoorbeeld het interessant vinden? Ja. Ja, ja, ja, toch wel. Dus ja, we, zijn, we ja. zijn we ook mee bezig? bezig? Ja, met scholen uh, bijvoorbeeld. Is, ja, dus, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is, dat ja. is erg geen opkomst. Uh, ja. Schoolschaken. Uh, ja. Dus er komt daar steeds meer. Uh, ja. Uh, en het is landelijk, wordt dat geregeld? Ja. Wordt Ga, gestimuleerd. Zijn, gaan jullie ook wel eens naar scholen toe? Om, ja, we zijn uh, op dit moment in... Uh, dat is even los van ons nog, maar we zijn met een... Ik heb daar wel uh, heel veel contacten mee. We zijn met een, um, een, een clubje uh, enthousiaste vaders. Ja. Die zijn, uh, nou ja, uh, met hun eigen kinderen... plus wat uh, vrienden en vriendinnetjes... zijn ze vorig jaar begonnen met een uh, zondagmiddagklasje. Uh, uh -huh. En dat uh, vond plaats in het... Uh, hoofdzakelijk in het wapen van Zandvoort. En af en toe... Uh, weken ze uit naar de, naar de haven. Naar de, naar de haven van Zandvoort. Ja, dat het, ja. uh, en dat, ja, dat draait hartstikke leuk. Daar zitten 20, 25 kinderen. Nee. Er zit nog geen echte... echte push en, en, en uh, wedstrijdorganisatie Dat Het gaat allemaal uit, heel speels. Ja, ja, dat het natuurlijk. gaat allemaal heel speels. En dat, nou, moet, is, ook. dat moet ook. We zijn wel bezig... Om, uh, ja, toch om te kijken of we dat wat kunnen, kunnen stimuleren. Ja. Uh, Nogmaals, ja, we hebben op dit moment uh, bij de club geen jeugdafdeling, dus nee. houden we het houden dat voorlopig even, even gescheiden. Uh, mocht het uh, wat worden, dan zouden we altijd naar een woensdagmiddag toe kunnen ja, ja. Of, of iets dergelijks. En, ja, en je moet natuurlijk dan ook Kijk, vanuit je club... Je moet de locatie ervoor hebben. Ja, die moet je belangrijk. moet weer huren. Oké, okay, goed, daar valt dan we meestal wel maal aan te passen. Maar inderdaad, je moet ook de juiste mensen hebben. Ja, ja. Hè, die dat kunnen, die dat over kunnen brengen. En eh, nou ja, negen van de tien van ons hebben gewoon banen. Dus tuurlijk, uh, dan, dan ja. komt het op de AOW'ers uh, ja, terecht. Ja. En, dan, uh, ja. en zijn jullie al bezig met het schakelen over 2025? Als strand, ik, ja. Schaart, strand, schaart Nou ja, de datum van het Louis Blok toernooi is altijd makkelijk, want die wordt bepaald door, door het vallen van hemelvaart. Tuurlijk, okay. hè, dus dat, die staat al op 29 mei uh, gepland. En uh, we zullen dit toernooi, uh, zoals het er nu voor staat, ook uh, met de Formule 1 en, en alles zullen in we begin september. In hetzelfde weekend ja. als ja. uh, vorig ja. weekend, zou ik maar zeggen houden. Alleen, uh, ja, we zitten een beetje over de zaterdag of de, de zondag. We, mm -hmm. hebben, we, we hebben het eigenlijk altijd op zaterdag gedaan. En ja. we zijn vorig jaar of twee jaar geleden hebben we het één keer op zondag moeten doen, ook vanwege de, de beschikbaarheid van de, van de zaal. Ja. En dat was een enorm succes. Mm -hmm. En het viel nu eigenlijk weer wat tegen, terwijl we ook nog na de vakantie gepland hadden. Nou, dus het is ik een beetje zeg zondag. Ja, het is een beetje, ja. Ja. het is een beetje zoeken. Ja. Er is ook heel veel, dat is ook een nadeel. Uh, je moet er ook natuurlijk rekening mee houden, dat uh, hè, er was nu ook een heel groot toernooi in Sassheim op zaterdag. Mm -hmm. ja, je moet natuurlijk ook rekening houden dat mensen dan niet dubbel gaan, uh, ja. gaan spelen. Ja. Uh, dus dat is altijd een beetje, uh, ja. ja. Maar we schommelen eigenlijk altijd tussen nou, dit aantal, het is een beetje een dieptepunt uh, 566 en ja. 100. Ja. Ja. Uh, dus, en dat, ja, dus dat is nogal een Goh, verschil. Nou, dat en is als uh, mensen zich weer uh, willen, willen aanmelden als uh, lid, waar moeten ze dan zijn? Uh, nou, het handigste is zelfs als ze aanstaande vrijdag zorgen dat ze rond de klok van 8 uur in de bijzaal van de, van de sint katholiekkerk katholieke mm -hmm. Kerk zijn. Ja. Daar zijn wij ook. De komende twee weken spelen we sowieso daar al. Dat is al ingepland, dan hebben we nog geen wedstrijden. Okay. En dan, kun je, dan kun je zo binnenlopen. Dan kun je zo binnenlopen oh, ja, ja, ja. en uh, gewoon vrijblijvend. Uh, ja. geen, uh, het, ja, goed, het lidmaatschap, zeggen wij, is ook altijd vrijblijvend. Ja. Een van onze uh, nou ja, uitgangspunten ja. is dat iedereen zijn lidmaatschap in kan vullen. Uh, zoals je dat zelf ja. wil. Je kunt uh, inter, je kunt week, week spelen. Ja. Kijk, we kost, de kosten zijn de 100 euro per, uh, voor per seizoen. Voor Ook volwassenen. En 75 voor uh, Jeugd. Tot, tot 20. En dan speel je elke week eigenlijk. Dat als je wil wel. Ja, ja, ja. Ja, als je ja, wil. Oké. Ik heb nog één vraag. Ja? Als je nou begint met, scha met schaken. Ja. Uh, als je dat nou veel doet, word je dan uh, vanzelf beter? Is ja. ja. eigenlijk hetzelfde met biljarten bijvoorbeeld? Ja, Totdat ja. tot je dan een bepaald niveau hebt en dan blijf je meestal wel hangen. Ja, ja. En, ja. En de, alleen de fanatiekelingen die blijven door uh, gaan. studeren, ja, die gaan die, die, die, ja, die gaan ah, de boeken ah, ja, in. Ja. En ja. dan spelen partijen na van de grote mannen Casper of en Je hebt sowieso natuurlijk meer aan, aan het spelen met, met sterkere tegenstanders. Ja. En, uh, en inderdaad, ja, als je op een gegeven moment hoger op wil, dan is het uh, toch studeren geblazen. En, ja. Uh, ja, veel spelen, ervaring ja, is heel belangrijk. Ja, ja. Nou, ik ben ja. nooit verder gekomen dan E2E4. Dat is ja, een mooie ja, ja. opening set, ja, ja. Maar, ja, dan, maar uh, dan ben ik er al aardig voor ja, nou, nou ja, het is nog een goede ook. Dus, uh, ja. dat, ja. Ja. Nou, we, we zien je, dat, uh, we ja. zien je volgende okay. week okay. vrijdag. Ja. Ja. Ja. Hartelijk ja. bedankt Olaf Kliteur, Hartelijk bedankt voor jullie komst. Goed weekend nog. Wat Donald is dit een. Uh, oh, IGY. Ik weet ook niet waarvoor het staat. Maar het zal wel goed zijn. Prachtig, het is een van de eerste uh, digitaal opgenomen albums. Is dat zo? Oké. Okay. Ja, nou, nou, dus, uh, maar dan Don weet je dat. Goed van Donald. Hé, hey, we hebben een, uh, een uh, verzoek gekregen van Carina. En uh, Carina was bij iemand die uh, meditatie doet. Uh, Mee heet ze. En. Uh, die heeft een, uh, een meditatie opgenomen. En uh, ik heb hem ietsje ingekort, Want de pauzes waren wel heel lang af en toe. Want dan moet je helemaal uh, zen, uh, zen worden. Helemaal in elkaar. En uh, dus uiteindelijk, uh, even kijken hoor. Uh, nou, Retreat mei van Inner Peace. En uh, zij gaat ons... Uh, het geluid van Zandvoort. Zij gaat ons, uh, zeg maar... Uh, uh, ja, uh, meenemen in de meditatie. Meenemen in de meditatie. Komt hij aan? Als het goed is. vandaag meenemen op... een korte meditatie. En misschien heb je er al ervaring mee. Misschien nog niet. Maar het is een beetje mijn missie... om... mensen te helpen... beter te ontspannen. Want ik ben ervan overtuigd... dat wanneer we allemaal... een iets meer ontspannen... lichaam en hoofd hebben... we beter in ons vel zitten. En als we beter in ons vel zitten, zullen we... er alles aan doen om... contact te maken met elkaar. Ja. En contact te maken met onszelf. Dus... ben je er klaar voor? <laughs> een korte instructie... je kunt niks fout doen. Hier. Vind een fijne plek. Je kunt zitten... Maar misschien ben je de vaten aan het doen. Dan blijf je lekker staan. <laughs> en je kunt ook gaan liggen. Het kan zijn dat je gaat gapen. Dat je moe wordt. Vaak heeft dat te maken met dat we in ons dagelijks leven een beetje doorhollen. Totdat je gaat ontspannen. En als je gaat ontspannen dan voelt het ineens alsof je heel moe wordt. En soms is dat ook zo. Dan voelen we pas hoe moe we eigenlijk zijn dat is oké okay. neem maar even de tijd en de rust als je dan je plekje hebt gevonden kun je eens beginnen met rustig aan je voeten op de grond te voelen het is letterlijk je voeten in je schoenen of de vloer onder je voeten en neem er maar even de tijd voor misschien zit je wel of lig je en dan kan je op meerdere plekken de vloer onder je voelen. Onder je zitbotten. Of onder je rug. En misschien merk je dan ook. Dat je ademhaling verandert. Het kan zijn dat je ademhaling wat dieper wordt. Dat je zucht. En mocht dat nog niet gebeurd zijn. Geef jezelf dan ook maar even de ruimte om. Iets dieper in te ademen. En weer uit. En kijk dan of je die uitademing iets langer kan maken. Net langer dan je inademing. En zo kan je bijvoorbeeld een aantal tellen aanhouden. Hmm. Je kunt het met mij meedoen. Dus dan adem je in. 1, 2, 3, 4. En uit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En in. En uit. 1, 2, 3, 4. En dan zul je merken dat je uitademing en je inademing steeds rustiger wordt. Word je misschien bewust van de geluiden om je heen. Dat is oké. Okay. Daar hoef je helemaal niks mee. Het kan zijn dat je gaat gapen. Dat is goed. Dat betekent dat je lichaam en eigenlijk je zenuwstelsel zich aan het ontspannen is. Zuchten hoort erbij. Je buik die gaat rommelen. Als je afgeleid raakt, kan je elke keer weer terugkomen bij die ademhaling. Met een iets langere uitademing. En wanneer jij er dan klaar voor bent, kan je rustig aan je tenen wiebelen, je vingers, je enkels en je polsen bewegen. Een keertje lekker uitrekken en om je heen kijken. En dan heb je bij deze... Je eerste meditatiemomentje gehad. Ik wens je een super mooie dag. En dat je liefdevol en vrolijk door het leven mag gaan. Fijne dag. Doeg. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Hans. Nou. Hans, uh, wakker worden. Uh. <laughs> Sorry, ja, ja ik ben er weer, ik ben er weer. Maar uh, ja, dit was, uh, wel, uh, je wordt er hier wel zin van. Laat ik ja, nou daar word je heel rustig van. Ja, ja ik ga morgen uh, in de in de in de herhaling, morgenochtend ga ik nog een keer luisteren hoor. Ja, dan, nog... uh, ja dat, <laughs> Maandag hè? Uh, Maandag. Ja, maanden sorry, maandag ja. bedoel ik natuurlijk. Ja, ja, ja. Goed, hey, uh, maar we zijn niet alleen, nee, we, we niet hebben een oude, een oude bekende. Absoluut. En, uh, ja, we kennen Willem Stroomman zit hier bij ons. Willem Strooman, minister uh, van, uh, van het mooie ja, Orgel. En, en bestuurslid van Classic Concerts. Precies. En, uh, want we, ja, gaan weer, uh, we gaan weer verder, hè, morgen? Ja, morgen gaan we verder. Nou, eerst hebben we vandaag nog open dag... ...in de protestante dorpskerk wegens Monumentendag. Ja, maar die is eigenlijk morgen ook. Morgen, morgen ook. Het ja, hele weekend is de kerk geopend om bezichtigd te worden. Ja, en dan morgen om drie uur, dan hebben wij ons concert Classic Concerts. Dus mensen die dan de kerk willen bezichtigen, betalen gewoon 10 euro... ...en krijgen daarna een fantastisch concert. Nou, uh, geweldig Kijk, toch? Dat vind ik wel hoor. Ja. En fantastisch is het concert. We hebben dus morgen de laureaten van het Prinses Christina Concours... En dat, wat, wat houdt het in, Willem? Nou, dat prinses Christina concours... dat is dus een, een concours, een wedstrijd... Ja, dat waarin... begrijp ik, maar dat eerste woord... Laureaten, dat zijn de mensen die een prijs gewonnen hebben. Akkoord. In het klassieke Griekenland vroeger... was het zo, als je een wedstrijd had gewonnen... dan kreeg je een lauwerkrans de om lauwer, Daar komt het lauwerkrans vandaan. De lauwerkrans. Ja, dat wist leuk, ik. Ja, ja. ja. dat is leuk. En dat, dat noem je dus de laureaten. Maar vroeger en, met de Grand Prix ook, hè? Dan kregen ja, ze kregen ze ook een, een ja, hoor. Ja. Ja, ja, ja, ja. En ja. of deze... Het zijn dus jongeren, hè? Ze zijn 13, 14, 15, 16 jaar zo die leeftijd... Mm -hmm. die morgen op visite komen... En of die echt letterlijk met een krans om binnenkomen, denk ik niet. Want misschien dan heb je geen ruimte meer om muziek te maken. Misschien gaan ze wel weg met de krans. Uh, dat kun jij voor zorgen? Nou, wij, oh. wij uh, rijken ze niet uit. Oké. Okay. Ze, ze, ze krijgen bij ons een concert uh, aangeboden. En uh, ja joh, het is uh, Job Honé en Abel Honé. Dat zijn twee broertjes van, van 15, 16 jaar en zo. Dat, dat zijn twee fantastische jongens. Klarinet en piano. Ja, de en ene speelt klarinet en de ander speelt piano. En... Het eerste stuk van Schumann, zijn fantasieën... die uh, spelen ze gezamenlijk. Dat is zijn fantasieën voor klarinet en piano. Huh. Daarnaast speelt uh, Job Honé ook nog uh, piano-solo. Onder andere van Bach en onder andere Symfonia en uh, van Prokofjev. En Abel Honé speelt dus een uh, solostuk van, uh, van Bach voor de klarinet. En dan hebben we nog een uh, Eline van Dijk, die is een violist... En, en Peter Sluis is ook een piano. En die spelen dus uh, uh, van Chaucer. en Kreisler. En uh, ja, dat zijn fantastische stupen. Ja, nou, die broertjes, oh nee, die hebben gestudeerd. Er studeren ze nog steeds. Ze zijn nog aan steeds. Aan het Zweling uh, ja. Academie. Ja, het Weet Zweling. Weet je er iets van? Is dat het, een bekend uh, opleiding? Niet? Jawel, het is eigenlijk gewoon... Vroeger heette dat het Amsterdamse Conservatorium. Ja. Oké. Okay. En tegenwoordig heet dat dus het Zweling conservatorium. Ja. En in navolging van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, die dus een speciale afdeling hebben voor jong talent. Mm -hmm. Waar je dus niet je, je normale leeftijd en je normale eisen voor hebt. Maar jong talent bij bewezen talent wordt je toegelaten. Ja. Dat heeft Amsterdam nu ook. Okay. Dus het conservatorium heeft ook een afdeling jong talent. En uh, daar komen dus zowel Job als, uh, als Abel die uh, heb je, heb je ze eerder zien optreden? Je, je kent ze? Of, uh... Ik ken ze nog niet persoonlijk. Uh -huh. Maar ik heb de afgelopen weken weer andere dingen mee bezig gehouden. Maar zij komen dus morgen wel. Ja. Ik, en wij zijn als klassiek uh, concert, wij zijn met z'n vieren. Ah. Dus we doen elk onze eigen dingen. Uiteraard, dus maar... een van de andere uh, bestuursleden hey. hebben dus de contacten gelegd. En... Ja. Wat hebben we bijvoorbeeld meegedaan aan het Grachtenfestival in Amsterdam? Ja. Ja. Uh, met de en, uh, huistuin- en dokterasconcerten. Ja, fantastisch. En ja. dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja. Daar hebben ze zelf ook aan meegedaan. Dus, uh, ze, ja. Hoeveel ja. mensen uh, verwachten jullie? Nou, uh, qua bezoek? Qua bezoek, ik moet zeggen... de afgelopen tijd zitten we toch aardig in de lift... met onze bezoekers. Rond ja, de 90 goed. tot 100 oh, per bewust. concert. Heel mogen wij zeker verwelkomen. Heel goed. En zelfs onverwachts met mijn uh, jubileumconcerten... met dat orgel. Ja, hebben uh, we toch ook toch bepaalde concerten over de 150 bezoekers gehad. Oké, okay, maar Deel. zie je ook veel jongeren? Hm? Veel jongeren? Nou, sommige men, dat, het concert van, uh, van, Hans van, de Brink, van Henk van den Brink... Uh, waren dus veel jongeren. Omdat zijn, zijn collega, die dus meespeelde... geeft dus les aan het conservatorium... en dan geeft de jeugd. Les, dus die heeft ze leer naar ja, ja, mij ja, ja. dus, uh... Ik wil nog even terugkomen op het uh, Prinses Christina Concours, want ja. uh, dat bestaat eigenlijk al 57 jaar, niet onder ja. die naam, maar het was daarvoor Edith Stein uh, ja. Concours. Ja. Ja. In 1989 ja. heeft uh, de prinses haar naam eraan uh, gebonden. Ja. zeker. Uh, het is een belangrijke organisatie, geloof ik, hè? want het, het is, is een... voor, ja. voor uh, de opleiding uh, met muziek, en talentontwikkeling is het ja. gewoon een belangrijke uh, ja. Ja. organisatie, zeg maar. Ja. Zeker. Er is alleen een klein gevaar waarbij wij een beetje bang voor zijn. Ja, ze krijgen geen subsidie meer. Van dat zijn het, de subsidies. Van Als dat de echt afloopt, participatie, ja, dan, dan hebben we geen uh, jeugdige uh, spelers ja, meer. Nou, dat kan toch bijna niet, zou je zeggen. Je, je zou zeggen maar het is een, is, niet. ik heb het opgezocht, uh, het is een subsidie van 1,9 miljoen. Nou ja, maar waar heb je het voor nodig? Kijk, er zijn affiches... Dan zie je het Koninklijk Concertgebouworkest in vol ornaat. Mm -hmm. klaar om te gaan spelen. Ja. En dan staat daaronder: als je dit wilt, ja. moet je hier beginnen. Ja. En dan heb je een foto van een jeugdorkest van een tienjarigen. Ja. En dat is met dit dus ook. Ja. Kijk, we hebben nu pianisten van 65 jaar. ik ben zelf ook 103. Ik bedoel, je hebt. Alle... <lacht> ben je net ziek, ja. ja, ongeveer. <lacht> maar je hebt alle, alle... <lacht> Nee, maar ga verder, ja. Maar je hebt dus die, die, die, die opleiding muzici, uh, Maar die nodig, muzici ja. die gevestigd zijn als muzikus zijn ooit, ooit ergens begonnen. Maar die kans die moet er wel zijn. Die kans die moet er wel blijven. Ja, ja tuurlijk. Dat, uh, maar ze zijn erg actief, hè. Want ze ontwikkelen ja. ook nieuwe concepten. Want ik las iets over een uh, rijdende concertzaal. De, de Classic Express. Ja. Ik denk, nou, dat is goed gevonden. He, want daar kun je ook ja. de jeugd mee uh, ja. bereiken. En, ja, ja. Die vinden het wel interessant natuurlijk. Ja, kijk en wij als uh, classic concerts, wij organiseren de laatste tijd dus school, een hè, project ja. uh, klassiek in de klas. Lo loopt dat goed? Dat loopt geweldig. Ja? Het Loopt tegen alle verwachtingen in, loopt dat geweldig goed. Maar je merkt dat die kinderen gewoon uh, heel graag willen. Uh, die willen heel uh, graag contact krijgen met, ja. met, met, met een ja. blogplaat. Ja. of iets. Uh... Kijk, het, de moeilijkheid <laughs> is dat wij de kindertjes meekrijgen naar concerten van classic mm -hmm. concerts. Ja. Dat is toch een voor wat ouderen die daar zitten. Ja, dus tuurlijk. voor ons is het streven, hoe krijgen we nou jeugd geïnteresseerd in. Ja. En nou, zeker zo'n concert als morgen, daar mm -hmm. zitten dus wel jeugd. Ja. Die komen dus mee naar leeftijdsgenoten die daar ja. concerten geven. Ja. Ja. We hebben dus hier het uh, de, de, de plaatselijke muziekschool hier, de, hoe heet het ook alweer. Uh, kom ik zo op? Ja. En die weten van het concert morgen. Dus die komen ook met een aantal uh, ja, leerlingen komen kan. luisteren. Ja, dus, ja. dus morgen hebben we zeker jeugd. Dus uh -huh. ja, dit is ons streven: van kijk, na ons, wie gaat het dan doen ook? Ja, dat is het punt, hè. En, ja. Ja, het kost toch allemaal geld. En... Ja, we moeten afsluiten, Hans. Ja, we gaan er uh, bijna uit. Hè. Ja. Willem mag je hartelijk danken. En heel uh, veel, morgenmiddag, ja. zonnig om drie uur. Drie uur. kaart nog aan de zaal krijgbaar. Tien euro met koffie, hè? Toch? Met koffie ja. krijg je veel mij. En uh, hartstikke bedankt. Uh, <laughs> ja, ik ken het bijna uit mijn hoofd. Maar heel ja. bedankt Willem en veel succes. Oké, okay. en jij uh, bedankt Hans. Ja, bedankt. Jij ook bedankt jij, voor alle voorbereidingen en techniek en muziek en samenstelling. eigenlijk de hele week. Mee bezig geweest. je hey, Nog een geweest. hele fijne verjaardag, hè? Hey, Ik mag jongens. bijna niet zeggen dat je jarig was. Nee, maar, maar ja, het is nu Ik toch wel. Ik zeg het nu toch 38 wordt dan. Uh, ja, ah, dat is oh, dat je al de, de, de, 41 de, was. Altijd een mooie leeftijd. Maar uh, de luisteraars <laughs> bedankt voor het luisteren en uh, wellicht en tot volgende, volgende week. Ja. Oké. Okay. Tot zover het ritme van ZFR via de kabel op 104.5.